Door Almegens met het NOS-journaal. Een man van 64 uit Sittard wordt vervolgd... voor het beledigen van de Turkse president Erdogan. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat na berichtgeving van 1 Limburg. De man zou in 2016 meerdere e-mails hebben gestuurd... naar de Turkse ambassade in Den Haag. Daarin zou hij Erdogan onder meer een zwijn hebben genoemd. En ook vergeleken hij hem met Adolf Hitler. De plaatsvervangend ambassadeur van de Turkse ambassade deed aangifte... Het Openbaar Ministerie vervolgt de man uit Sittard nu onder meer... voor belediging van een bevriend staatshoofd. Vrijdag moet hij voor het eerst voorkomen. In Venezuela zijn nu ook twee hoge militairen opgepakt... naar aanleiding van de vermoedelijke aanslag met drones op president Maduro. Een van hen is een generaal van de Nationale Garde. Maduro nam tien dagen geleden een parade af. Tijdens zijn toespraak was er een ontploffing... waarna hij en mensen in zijn buurt verschrikt omhoog keken... Er was eerst onduidelijkheid over de claim van Maduro dat een aanslag op zijn leven was mislukt. Later stelde het onderzoekscollectief Bellingcat vast dat de president gelijk had. Volgens Maduro zaten er mensen met extreemrechtse sympathieën uit Colombia en de Verenigde Staten achter de aanslag. Er is inmiddels een lijst van 34 verdachten van wie er 14 zijn gearresteerd.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 Tijdens het ongeluk was het noodweer in Genua. Volgens een ooggetuige werd de brug kort voor het instorten geraakt door een bliksemflits. Het weer, opklaringen, minimaal liggen vannacht rond 16 graden. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen overdag waarschijnlijk droog, de zon schijnt. Er zijn wat stapelwolken. Het wordt tussen de 20 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Flies when you're having fun. En wanneer je met je wekker gooit. Maar dat terzijde. Uh, we zaten weer toe aan de laatste. En uh, de band die centraal stond uh, vandaag. Daar ga ik ook mee eindigen. Hè? Maar daarover zo meteen meer. Ik hoop dat je genoten hebt. En uh, de volgende keer ga ik Motorhead uh, centraal stellen. En uh, dat uh, omdat ik een enorme Lemmy fan was.